Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Rechters vinden het plan om verplicht een celstraf te geven... bij geweld tegen hulpverleners, maar niks. Het demissionaire kabinet is bezig met een plan om geweld... tegen bijvoorbeeld agenten zwaarder te bestraffen. Rechters zouden daders daarvan nooit meer een taakstraf mogen geven. Maar dat is onhandig, zeggen ze, omdat taakstraffen juist heel goed werken. Mensen die een taakstraf hebben gedaan, die vallen minder vaak terug... In, in geweld en, en andere criminele feiten dan iemand die een gevangenisstraf heeft gekregen. gevangenisstraf heeft echt een negatief effect. Dus als we dat kunnen voorkomen, een, een gevangenisstraf, in, bij de lichtere delicten natuurlijk, dan willen we dat ook doen en daarom willen we die taakstraf eigenlijk nooit echt kwijt. Het taakstrafverbod is ook onnodig, zegt hij, want bij zwaar geweld geven rechters nu ook al bijna altijd een celstraf. Geert Wilders heeft op X zijn excuses gemaakt... voor de AI-afbeeldingen van GroenLinks-PVDA-lijsttrekker Timmermans. Eerder vanochtend zei GroenLinks-PVDA dat ze aangifte doen... vanwege plaatjes die rondgingen op social. Die zijn volgens de Volkskrant gemaakt door twee kamerleden van de PVV. Op een van die plaatjes is Timmermans te zien... die in handboeien wordt afgevoerd door twee agenten. De foto is nauwelijks van echt te onderscheiden. Geert Wilders noemt de plaatjes ongepast... en zegt dat hij er afstand van neemt. Voorlopig rijden er geen trein... ...tussen Amsterdam en Haarlem. Een trein is tegen een ambulance gebotst. Het gaat om een speciaal busje van de ambulance. Dat helpt bij bijvoorbeeld hardloopwedstrijden. Er zijn geen gewonden gevallen. Er zaten wel 200 passagiers in de trein. En een van hen zei dat het een behoorlijke klap was. De ambulance is zwaar beschadigd. Het is weer feest in Amsterdam vandaag. De stad bestaat vandaag eindelijk echt 750 jaar. En vanochtend heeft burgemeester Halsma op de Dam... ...een taart van 750 meter aangesneden. En nu is er iets bijzonders te zien in de Westergasfabriek. Het is een miniatuurversie van de stad, zegt de slaggever Vincent van Rijn. 200 vierkante meter Amsterdam. Van de Dam tot de Zuidas, van 1275 tot nu. Meer dan 30.000 kleine witte gebouwen. en eromheen zie ik uh, grote schermen, geluidseffecten en projecties. Ja, de verjaardag van Amsterdam wordt vanavond afgesloten met een concert... met optredens van onder andere Yves Berendsen, Maan en Christos Amsterdam. Het weer: buien met soms hagel om weer en zware windstoten vanaf vanmiddag droger en rustiger bij maximaal 12 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu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 Ja, mijn naam is Sven Drommel. Ik ben uh, 31 jaar. Sandvoorter uiteraard. En inmiddels uh, vertegenwoordig ik al uh, bijna vier jaar de Zandvoortse PVD. Hmm. Uh, Ronald van Tichelen, 73 jaar jong. Uh, met de tweede termijn bezig als uh, raadslid. En uh, inmiddels fractievoorzitter sinds de vertrek van de heer Deen. En ook nog uh, statenlid. Voor de PVV. Voor de PVV, ja. ja, ja, ja, ja. ja inderdaad. En dan hebben we nog...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 Dat is zeker waar, want ik zit hier uiteraard voor Zandvoort en ook Bentveld... want die maakt ook onderdeel uit Zeker, zeker. gemeente Zandvoort. En om een van die voorbeelden te noemen... dat is bijvoorbeeld de verhoging van de BTW ook voor Logies. Nou, daar hebben we ons in ieder geval als Zandvoortse VVD... maar uiteindelijk ook vanuit Noord-Holland ongelooflijk sterk en krachtig gemaakt... om dat in ieder geval niet doorgang te laten vinden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 Uh, maar tegelijkertijd zie je wel dat er zaken wel zijn uh, bereikt. Als het bijvoorbeeld gaat om het budget wat nu eindelijk uh, beschikbaar is straks voor uh, Defensie. Omdat we toch hebben gemerkt ja, dat we niet uh, zomaar in uh, veiligheid leven. Dat dat niet vanzelfsprekend is. Dus dat soort zaken zijn wel uh, bereikt. En ik zie de afgelopen periode vooral ook uh, ja, als een grote les. Een les dat juist die samenwerking ongelooflijk uh, belangrijk is. En dat je...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 Maar zeg maar, de buitenlanders, ik, dat zijn toch ook... Uh, tenminste, de ik heb geen rekening aan buitenlanders, er Nee, maar dat, er zijn dat zijn toch ook Nederlanders, of niet? Of zie ik dat fout? Die kun je het Nederlanderschap geven en wij zijn een dan land waarbij... Dan hebben ze net zo recht als andere Nederlanders, een ...hele grote kans maakt als je claimt asielzoeker te zijn... ...om dan ook die status te krijgen, namelijk 85%. Procent. Hmm. Dat is het hoogste percentage van de hele EU. Ja. En bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen...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 Ja, je, ik vind het altijd zo moeilijk. Ik ben zelf ook een, een zoon van een migrant uit Aha. Egypte. Mijn vader komt daar vandaan. Mijn vader is top geïntegreer, geïntegreerd. Heeft zijn eigen uh, snitzelzaak in de, in de Halterstraat, uh, bijvoorbeeld. Uh, ik vind het altijd zo'n zo mondiscussie. Ik voel, ik voel me steeds minder ook Nederlander, om heel eerlijk te zijn... vanwege dit soort opmerkingen. Hm. En weet u, het is heel mooi en het punt wil ik eigenlijk ook wel maken... meneer Van Tichelen die doet dit soms zo op deze manier zeggen. Het enige nadeel is alleen, dat, of het voordeel is ook alleen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 Ja, uh, ongeveer nul. Houd het alsjeblieft zo. Okay. Maar kijk, het, is, het gaat sluipend. Hè? Kijk wat er in Iran is gebeurd, hè? wat daar veranderd is. Kijk wat er in, uh, in Turkije is gebeurd. Mm -hmm. dat was 49% procent, dat was christen. Nou, we gaan niet even naar, 90... uh, naar buitenland. Ja, uh, uh, ja. Want we raken een beetje in de tijd. Dit is eigenlijk gewoon angstsaai. En heel even, meneer Van Tichel heeft het hier over het jaar 600. Ook, 622. Ja, maar dan vergeten we ook even de kruistochten, bijvoorbeeld. Dat was voor mij ook in het naam van ja. een geloof... Uh, een ander deel van de wereld helemaal uitmorden. Vind ik prima om dat allemaal zo te noemen... en lekker heel ver terug gaan in de sienis... maar je plan dan wel het feiten goed. Oké, okay, nou ja, goed. We gaan uh, dit even afsluiten. We gaan, het, uh, muziek, we gaan uh, muziek draaien van Maya. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. I need it Oh, <laughs>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 of als PVV of als D66... dat wij uh, iedereen kapot willen belasten. is helemaal niet waar. We vragen een klein beetje extra, maar een hele kleine beetje extra. Zorgen wij ervoor dat het land gewoon draait... beter wordt en vooruitgaat? En nog erger, de gemiddelde inwoner gaat er bij GroenLinks... en alle inwoners, dus rijk, arm... Uh, gaan er bij GroenLinks, PvdA veel meer op uit dan bij de VVD. Dus ze krijgen ook nog eens een keertje wat meer geld in hun portemonnee... in plaats van rust. Um.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 Maar welke keuze wij daarin maken... Dat, ja, ik vind het zelf wel lastig. Ik ben eigenlijk zelf ook niet echt... voor, voor zo'n drempel, omdat ik wel het heel belangrijk vind... dat iedereen... Ja, dus, dus uh, geen drempel. Nee, geen drempel. Nee, geen drempel. Nou, ja, ik neem aan dat uh, Mike zelf overdenkt bedingt. van de Van Hans mogen we altijd apart, dat is toch wel lief? Ja, uh, ja, ja, ja. Is, ja, ja Hans. Omdat jullie in de raad ja. nog apart zijn. Maar, uh, nee, wij zijn ook als partijen ja. nog apart. Hè. We zijn ja. een beweging die samenwerkt. Nee, ik, ik, denk, ik weet niet of de kiesdrempel het probleem oplost. Want het probleem gaat vooral dat je met elkaar een coalitie moet maken. En dat zijn dan de grootste. Dus daar zit dan. Daar zit, en dan hou je wat kleinere partijen over. Ik ben het helemaal.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 Kijk, als we nou kijken naar de Verenigde Staten... Hè, dan heb je in het een zo'n twee partijenstelsel stelsel Gaat het daar goed dan? Dan <laughs> nou, is het boel ja. nu stil. Ja, dus dat is niet ideaal. En als ik nou kijk naar mijn eigen partij... ja, dat is ooit begonnen als een eenmanspartij. Mm -hmm. Nog, ja, steeds toch... eenmans Nog steeds zijn Nog eenmanspartij, steeds, toch? Nog steeds. Ja. <laughs> nou ja, qua, qua, qua, qua, qua, qua ja. leden aantal wel. Maar het grappige is dat dus de grondwet... die kent helemaal geen partijen, maar afgevaardigden. Ja. Dus uh, het hele partijenstelsel, dat is daarnaast verzonnen. Dus ja... Je zou kunnen fantaseren dat wij de enige zijn die zich aan de wet houden, wat dat betreft. Maar dat is het natuurlijk flauwekul. Nou, maar. Flauwe kul, maar kijk, uh, als ja. je 12.500 euro hebt liggen, ik kan in 11 kiesdistricten ondersteuningsverklaringen verzamelen, dan kun je een partij beginnen. Ja. Nee, handen. dat is, ja. is waar. Ja. En haal je de kiesdrempel, dan krijg je dat geld terug. Zo zit ja. het systeem in elkaar. En ik geloof niet dat je dat moet afschaffen op die manier. Je moet nee. mensen de kans geven. Je moet kleine partijen ook de kans geven om te groeien. Of je het nou mee eens bent of niet. Kleine partijen kunnen groot worden. Hè? Ja, dan. Wat, wat vind jij, Michiel?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 He, maar we zien bijvoorbeeld ook een partij als Volt... we denken, ja, dat had ook in principe goede samenwerking kunnen zijn. als dat kunt. Die merken dat je dan ja, veel meer... Dat zou eigenlijk het gevolg kunnen zijn als je een, een kleine partij hebt... dat je steun zoekt bij een grote partij en opgaat in een grotere partij. De, de fusie tussen GroenLinks en <coughs> PvdA is daar een mooi voorbeeld van. Want daarmee staan ze ook sterker. En niet met uh, twee, twee zijtels links, twee zijtels rechts...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 Ja? Ik, ik ken de naam alleen even niet meer, maar die, die, die werd uitgebreid geïnterviewd. Hij zei: Ik wil een kiesdrempel. En dat is, die haal ik ook niet. Dus hef ik mezelf weer op. Oké. Okay. Nou, nou, hij wordt nooit gekozen. Hans, euh... <laughs> <laughs> heb je nog een aanbrander? Uh, nee, eigenlijk niet. Dat nee. uh, betekent uh, naar de, de, de het nieuws gaan en, uh, en de boodschappen. En ja. komen we zo weer terug? Ja, misschien dat je nog een klein stukje muziek uh, ja. kan maar ja, Dan komen we straks na 11 weer terug. Kille, kille, op sasa Koeweit, Koeweit, Koeweit. Kille, kille, Kille, kuwait. kille, kille, kille op sasa. Op het karma geen centje pijn. Kun je nog volop in de olie zijn? Word je voor de long gefrist? Het Arabier is er weer best. wacht de zorgen naast je neer. Dat we zien, we zien, we zien, we zien, we Morgen dan wel weer Koeweit, Koeweit.